De Brekers of de dagelijkse beslommeringen van een wonderlijke familie. Geschreven door Peter Reuber. Vandaag Madame Veritas. Het regent buiten, peper Oh, Goedemorgen, pa. Niks, goedemorgen en rotmorgen. Ik had mijn zwemvliezen zo voilà, wel aan mogen trekken. Je bent, je bent van de ene plas in de andere. Dan nou, was het al lekker thuis gebleven. Oh, maar nooit, die komt niet te hard in dat bejaarde thuis. Allemaal klagen, allemaal zeuren. En iedereen maar denken dat hij gaat. Dat gaat toch ook? Ja, maar niet allemaal tegelijk. En zeker niet vandaag. Het is te regen, jongen. Zodra ze buiten beginnen te zaken, beginnen ze binnen ook te zaken. Nou, je hebt in ieder geval wel een behoorlijk vrolijk humeur aan overgehouden. Nou, ik kom hier eigenlijk met een probleem. Ik wil iets kwijt, begrijp je? Handel. Koos je de handel? Hoe doe je dit nou? Koos je de handel? Je moet natuurlijk vragen of ik jatwerk kwaad, moet ze dat neus? Ik heb van mijn leven een nood gejat. Ja, je, je, je hebt van je leven niet anders te <laughs> Maar je weet wat er geschreven staat, jongen. Gij zult een anderen niet in uw zelf bespiegelen. Waar staat dat geschreven? In de Barrel, zeker ja. En als er niet is, dan had het erin behoren te staan. Het is namelijk een waarheid, het is een koei. Nee, ik. Eh... ik moet een auto kwijt van jezelf? Dan begint hij weer. Tuurlijk voor mezelf. Ja, nou ja, sorry pa, maar ik wist niet dat je een auto had. Ik, ik heb hem gewonnen. Een tijdje geleden. Ik zat te poker met de administrator van ons te huis. Ja, buitengewoon spannend. samen bezit ik het maan. Ik had een prachtige kaart. Ja, ja, ja maar stel je nou voor dat die administrateur jouw bezit gewonnen had. Wat had hij dan gekregen? Vrouw Pantoffels. Maar goed, ik heb gewonnen. En nou zit ik met die auto. ...nou kon ik hem een tijdje staan bij Ari in die oude groentenlood, twee straten verderop. Maar Ari gaat verbouwen en dan moet ik die auto kwijt. Uh, gooi je hem in de kant? Ja, ja. Nou kijk, zoiets had ik in mijn hoofd. Maar moet je ze dan schrijven of zo? Je kunt ook bellen. Oh, ja mooi. Kijk, nou dan kan jij even voor mij bellen. Jij weet het beter te zeggen dan ik. Ga wij, dan gaan wij naar Toon. Bel jij op, koop ik voor jou een pakje koffie. Ik, ik kan niet weg tijdens mijn werk. Maar nou, ik Het enige wat je hier zit te doen is de krant te spelen. Ik heb hier met Harry afgesproken, papa. Gaan een kaartje leggen? Oh, zo, uh, hoe laat komt hij? Elk moment. Hoe zou je meedoen? Nee, nee, dan wou ik graag wegwezen. Ik krijg uitslag van die zwager van jou op een hele nare plek. Morgen, Te laat, altijd weer te laat. Ik ben precies op tijd. Ik had het niet over jou, brok, overbodig. Ik had het over eigen. Dat zie je er trouwens uit, dat zie je eindelijk weer eens een keertje te graag mieter? Ik weet niet of u het weet, maar het regent buiten. Nee, nee, nee, dat is mij niet opgevallen. Mm -hmm. oh, als ik twee woorden begin praten, praat, klapt al alweer dicht. Pas je neus nou verdicht, voor Weet eh. u wat u is? Wat, alsjeblieft waarschuw, je ga niet te ver. Is ziende blind, dat is wat u is. Ziende blind, net als alle andere mensen. Nou, kom, pa, ga jij maar eventjes wibberen? Ik kan haar in de kaart. Ga zitten, maar, ik geef. Ik heb geen zin op de kaarten. Daar ben je voor gekomen. Ik heb er gewoon geen zin meer in. Ik zie het niet zitten. Ik zie trouwens niks meer zitten. En ik heb nergens meer zin in ook. Dat is, is buitengewoon interessant. Dat hebben ze bij ons in het theater is ook regelmatig. Ze het helemaal niet meer zien zitten. Dan willen ze pilletjes. Per rechts. Hé, hey, drop lolly. Wat is van gehoord van per rechts? Gebruiken ze bij ons. Misschien kan ik een handje voor je versieren. Jullie moeten eens kijken naar de wereld om je heen. Oorlog en ellende. Wie kan er nou vrolijk zijn in deze tijd? Het is alleen maar narigheid. Maar je moet ook niet naar de wereld om je heen kijken. Kijk liever naar je eigen wereld. Wat is mijn wereld dan? Ik sleep me van het ene donkere hol naar het andere. Van mijn kamer naar de fietsenstalling en weer terug. Kijk je televisie. Lees je de krant. hè, Om je gedachten wat af te leiden. Nou, wat zie je? Wat lees je? Oorlog, agressie. Al die mensen die honger hebben. En dorst? De mensen laten dorst. Ik ben tot je armen. Jij hebt stress, hè? Hm? Volgens mij heb jij stress. Ach, wel, nee. Jawel, jij hebt hele zware stress. Jij moet het dus wegwezen. Ja, en lekker lang, lang en ver mogelijk. Ja, waar moet ik naartoe? Het is overal hetzelfde. Als de bom valt, zijn we allemaal op uit. Zit ik toch liever in bij die dorm dan hier? Nou, hoe zit het? Gaan we nog kaarten of niet? Ja, want die, dat die bom valt staat vast. Niet dus. Nou, dan gaan we weer verder met de rand. Het. Nou, het is toch niet te geloven, hè? Hoe kan je daar nou rustig zitten, fluiten, je klantje lezen, terwijl de wereld in elkaar stort? Hoe, hoe ken je? Hij werkt, dat is het hele eireten. Hij, hij werkt terwijl hij niks doet, en jij doet niks terwijl je niet eens werkt. Zo werkt het. En dan ga je van alles in je hoofd halen, daar komen al die bommen van, jazeker. Yes van al die mensen die niet werken, maar mogen te zeuren over die bom. Het is de toekomst, de onzekerheid. Niemand weet wat de toekomst brengen zal en je kan toch niet vrolijk wezen als je niet weet hoe het verder met ons zal gaan? Madame Veritas, voor raad en daad. Sorry? Hé, hey, hé. Hey. Jij wilt toch weten hoe het met je toekomst gaat? Ja. Het staat hier in de kamp. Madame Veritas, voor raad en daad, erkend helderziende. Van 11 tot 6, steeg 69. Droeversteeg 69? Voor daar komt ergens bekend voor. Ja. Volgens mij had huipde ooit een bordeel. Zal me kraken. Ja, natuurlijk. Daar ken ik het van. Van langslopen. Alleen van langslopen. Je wil me toch niet naar een waarzegster sturen. Waarom niet? Nou, omdat ik daar helemaal niet in geloof. Omdat het onzin is. Nou, nee. Wacht eens, he. dat moet je niet zeggen. hè? Dat het onzin is. Vroeger, voor de oorlog dus, toen wij Indië nog hadden en een dubbeltje nog een dubbeltje was. Had je van die gasten, die kwamen terug uit de oost... Die het dan van die mysterieuze verhalen, dat je dacht... Oeh! Wat oeh? Eh, hè? Nou, gewoon oeh, oeh, oeh, oeh, oeh... Ik geloof er natuurlijk geen best van, van al die verhalen. Dat is allemaal onzin. En, en toch lijkt het mij geen gek idee. Ja, misschien is het alleen maar om te lachen... ...maar dan knapt in ieder geval je humeur er wat van op, Harry. Zo'n mens kan mij toch niet vertellen hoe het met ons verder gaat. Waarom nou, dan niet? Nou. Uh... Ik weet het niet. Hey, hey, misschien dat houdt er wat meer van weet. Ik zal hem eens gaan opzoeken, want Kaarten doen we toch niet meer. want jij, zolang lang even mijn fietsen her, dan zal ik even voor jou gaan vragen of er niet wat voor je is. Ik, ik loop even met je mee, jongen, want ik denk dat we weten waar die criminelen uit hangt. Als jullie uh, dan toch naar de kroeg van Toon gaan, dan loop ik wel even mee. Ja, maar zal ik dan? Hou toch dicht die handel. Zij je zorgen maken, de bom valt toch. Jongens, waar ik hier een pilsje sta te drinken. Ik ben tot de overtuiging gekomen dat alles vast ligt. Kijk, er bestaat geen toeval. En eh, dat wij hier nou bijvoorbeeld met z'n viertjes bij elkaar staan, dat is toch geen toeval? Ben je gek? Dat ligt vast, hè? Huh? Red? Right? Al jaren ligt dat vast. Dat is het lot. Meester jongens, weer er wel boer Boris Boef. Nee, ja, dat doe ik helemaal. Ga mij je hand in. Oh nee. Nou, geef me dan even, Jan. Ik heb nog nooit iets teruggezien wat ik die gegeven heb. Heel eventjes, maar je krijgt hem gelijk weer terug. Goed vooruit, alleen kijken, niet voeselen, niks vies. Nee, nee, niks niet vies voeselen, alleen maar kijken. Nou, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk. Nou, dat is toch interessant, hoor. Kijk, zie je deze lijn? Dat is je levenslijn. Kijk, dat stelt nou natuurlijk niet zo veel meer voor... ...maar als je voor ene keer je handen eens een keertje had gewassen... ...dan had je daar een heel klein, piezerig lijntje naast kunnen zien lopen. En wat betekent dat? Dat het jouw beurt is om te bestellen. Hier man, ik je wel dat het allemaal onzin is. Geen haar op mijn hoofd die erover denkt... ...om jullie nog langer te onderhouden van mijn Is Zonder het eerste keer wezen. Uitvreter, jarenlang heb ik gewerkt. Heb ik krom gelegen voor nee. je. ik kan nu verwachten dat ik jij eindelijk iets terug doet... ...en beeld ze die jongen graag. Nee, kom op, oud. Het was maar een geintje, Red. Maar voor mij staat wel vast dat er op deze wereld meer te kopen is... ...dan wij gewoon uw stervelingen kunnen zien. Hoe, uh, hoe ben je zo tot die gedachte gekomen, Arp? Ja, niet dat ik nieuwsgierig ben. Nee, natuurlijk niet. Kijk, ik was ook niet nieuwsgierig. Vroeger. Huh? Maar tegenwoordig sta ik in verbinding met een andere wereld. Ik ken dus een voorspelbaar media. Ja, als je het over de televisie hebt, dan ben ik niet eens. Het is dus tegenwoordig zo voorspelbaar als de pest. Nee, Oud. Ik heb het over een vrouw, Raad. Een madame, een lady, grote klasse. Ze voorspelt de toekomst, kan de kaart lezen, noem maar op. L waar heb je dat mokkel opgestort? Ach, week als ik je dat vertel. Ik heb het arme wijf, hier moeten vluchten. Ach. En er kwam bij mij toevallig een etage vrij zodoende. Vluchten? Ja, vl ja vluchten, dat is toch duidelijk. Het meisje is gevlucht omdat ze opgesloten heeft gezeten ...omdat ze niet goed met hoofd is. Nee, ze is gevlucht uit het Oostblok, houden. Kijk, ze moet daar de toekomst niet voorspellen. Daar hadden die communisten natuurlijk helemaal geen trek in. Nee, ja, want die weten al lang hoe het afloopt. Over vijf jaar kan je met mij nannemen. Wat het hier over als de rode vlag? Let op, maar hier. Maar zeg, uh, Huip, uh, hmm. heb jij nou baard gehad bij die vrouw? Wat zeg je me daar? Het heeft mijn hele leven veranderd, jongen. Ik ben een ander mens geworden. Ik kan jullie gewoon niet vertellen wat het is. Dat moet je meemaken. Jullie zouden het allemaal eens mee moeten maken. Ik nee, kijk wel uit. Nou, oude man is ziek. Wat heb ik nou nog voor een toekomst? Ik zie het, ik zie me er al zitten bij de mensen. Ik hoor de mensen al zeggen: geef mij uw hand in. Onder deze lamp, ja. Oh wat erg. Oh jee, wat verschrikkelijk. Oh, een grote houten zwarte kist. Groom, Veilkransen. Orgelmuziek. Oh, de mensen. Ei, mijn staat niet te halen. Dat is die bloedhond op mijn neus tijdens slag. Ik zou het ter plekken een tak van een broer te krijgen, weet je dat? Ja, had ze wel gelijk gehad. Ja, je zoekt maar naar een ander. Ja, iemand die, die erin geloven wil eigenlijk. Een soort sukkeltje, dat moet erbij hebben. Kijken jullie mannen aan? Eh, nee, we hadden het even over jou eigenlijk. Eh. Nou goed... Eh... Oh, nee, nee, nee, nee. Nee, ik, eh, nee, ik ga daar niet naartoe. Ah, laat me daar nou toch een afspraak voor je maken, nee. Harry. Het helpt echt, geloof me. Nee, nee, hoor. Nee, nee, nee, nee. En, en, en zeker niet alleen. De gezellig, dan gaan we met z'n drieën. Pijk, jongen, geef jij nou nog eens even wat weg. God, wanneer slaat jou ook als dicht? Echt, ik weet het niet, hè. Nee, nee. Nou, dat is het dan. Yes. Beetje eng. Yes. Waar zou ze zitten? Maar, uh, waar is dat mijn ja, zichtbeeld bij ze op wil komen? We is hier anders weinig veranderd sinds dat bordel? Ja. kom op jongens. We kennen nauw nog terug. Nee, blijf! Je luistert naar wat je te wachten staat. We zijn hier voor niets dat hele leven met je meegelopen. Ga toe <slacht> <slacht> Ik ben madame Veritas. Ga toe Ze moet kroken. Ze heeft het eerst uitgedaan. Hij ja. kan het misschien bijna, mevrouw. Je, Het is geen pest. Uh, mevrouw, madame. Het, eh, het gaat dus eigenlijk om mij. Dat weet ik. Het gaat om Ja, dus dan wou ik eerst even informeren naar de kosten. Niet lullen schieten. Uh -oh. hm? Ik aai over mijn bol. Ik aai over mijn bol. Hond ik zie hoe. Hm, mooie kunst. Natuurlijk, mooi je er zit, pap voor de neus. En ik zie... Ik zie... Zien. Ik zie uw naam. Harry. Wat? Harry is uw naam. Ja, maar krok, dat klopt, dat klopt. Nou, ga nou toch eens even verder in je kop, jij. Maar hoe wil je dat ik zeg? Nam ja, niet hoe, hij moet zijn kop houden. Fokker, oh. ah, Fokker, zeg, ben ik ook in beeld? Nou, alleen Harry, Hij had moeilijk. Geil, moeilijk. Maar, maar hoe wordt ja. het? Wat gaat er met me gebeuren? Harry werkloos. Ja, geen werk. Nee. Maar ik had veel geboren. Harry intelligent. Wat zegt u? Nee, dat kan niet kloppen. Oh. Dat klopt niks van mevrouw. Dan heb u, uh, oh. dat heb u vast verkeerd gezien. Fokker, daar ben ik dus. Oh, geil intelligent, ja. Maar somber. Geil somber. Ik zie huis, niet goed, huis niet goed. want ik zie, ik zie fietsenstalling. Ja. Is vreemd. Harry hebt geen fietsenstalling. Nu, no, nu, no, nu, no, die boeken. Eh, ik, ik. Fietsenstalling niet goed. Schomburg, schomburg. Ja, dat is nou allemaal. Nou, dat weet ik zelf ook oh. wel, maar de, de, de, de diekomst. Weg uit huis en fietsenstalling. Ja. Weg, ver weg. Du kommst gut, reil gut. Ich schie Kalt, Reisen und Kalt und keine Sorgen, nicht Sorgen vor die Zukunft. Ich schie Werk, Werk, gut Werk, ver weg, ver weg und Sonnenschein, graue Bergen, nichts mehr Schomber. <lacht> Trek weg, Harry. En alles komt goed, alles goed. Ik... Het beeld valt weg. Ik zie niks meer. Misschien is er nog wat op het andere net. Het is weg. Ik ben moe, 50 gulden. Wat zegt u? 50 gulden. 50 gulden? Een kopie man voor zo'n toekomst. Ja, maar dan betaal ik niet. Is betaal of de politie roepen. Ik vind het wel een schandaal. U had me van tevoren moeten waarschuwen, had, dan was ik meteen weggelopen. Die, die, die toekomst, die komt toch wel, daar, daar heb ik u niet voor nodig. Vijftig gulden. Wat bleef u zo lang hangen? Nou, die luilebol wou niet betalen. Als je het vervolgens nog eens een klantje weet, stuur er dan eentje met geld. Jij moet gewoon rustig afwachten en op mij vertrouwen. Jij gaat een gouden toekomst tegemoet. En het is weer eens wat anders dan tippelen. Hey, Moet jij die gozer trouwens kwijt? Ik? Hoezo? Nou, dat was het enige wat ik mocht zeggen. Weg, ah. ja, weg, is goed. Nou ja, hij hoeft niet weg, maar het was wel eens leuk... ...om oh. te kijken hoe zo'n hij op jou reageert. <laughs> ik heb er helemaal geen vertrouwen in, hoor. Volgens mij lachen ze zich te barsten. Ah, vergeet het. Ze geloven er niet in, hè? Ja, maar ze willen toch graag weten hoe het allemaal verder gaat right? Hm. Ze gaan wachten op wat jij ze hebt voorspeld. En dan komt het nooit van zo lang zo'n leven uit. Alleen het wachten al is een genot. En hoe langer het wachten, hoe groter het genot. Rijdt. Ja, als ik jou zo hoor, ik net zo goed kunnen blijven tippelen. Gouwe handel, echt. Kunnen we even afrekenen? Nou, je hebt het gehoord, hè? Je moet er eens uit. Ja, en snel ook. Dat mensje met hetzelfde gezicht. Ja, dat mens. Ja, dat mens van Farida. sorry. Nou, hier. Nou, kijk, ouwe, moet je op ze zitten. Doe alsof er niks is gebeurd. Ze wist je naam. De naam wisselen, zo even uit de glazen bol. Ja, ja. En van die fietsenstalling, en van het huis, alles wisselen. Zelfs hoe je je voelde. Schommel. Geil Schommel. Ja, goed. Ik zeg ook niet dat het niks was, natuurlijk. Ja, ik begrijp er ook geen sodemiet ervan, maar toch, uh... ja. Alles komt goed, zei ze toch? Zei ze, dat ja. Heb, ja, dat zei goed. ze. Dus jij zit, zit, zit voor je rest van je leven gebaard of voor je twee geldjes. En natuurlijk moet ik ook weg. Deze sombere rotzooi. Het is niet dat ik niet wil. Als mijn toekomst verderop ligt, oké, okay, dan wil ik er best naartoe. Ja. Maar hoe kom ik daar? Vervoer, begrijp je? Ik heb geen vervoer en twee moeilijke voeten. Ja, als jij gaat ja. lopen, kom je niet verder in het volgende blok. Ja, want zo zit de maatschappij toevallig in elkaar. Er is voor iedereen een toekomst en voor iedereen een baan. Maar je moet er komen. Eerst moet je er komen. En de gewone man, die komt er niet. Nee. Maar je zou bijvoorbeeld een bootje kunnen nemen, hè? Dan kun je varen waar je wil. Ik zie hem al. Alleen in een boontje. Ik zou mezelf gelijk verzaken. Ja, precies. Volgens mij is dat de oplossing. Zeg, wacht eens even. Pa, Jij had toch een auto te koop? Wie? Hij? Ja, ik ja, ja. Ik wist niet eens dat hij een rijbewijs had. Je rijken maar. Ik was de eerste. Moet alleen verlengd worden. Is nou al verlopen. En sinds wanneer? Dat was in 1934. Ja, 1934. Ah, zeg, waarom verkoop jij je auto niet aan Harry? Nou, ah, ik weet het. Ik, hè? Nee, ik verkoop hem natuurlijk liever aan een persoon. Wat wordt hij dan met een auto? Rijden? Een heel eind wegrijden? Een auto zou wel comfortabel zijn ja, natuurlijk, he? maar ik weet niet of ik van hem een auto wil kopen. Het is natuurlijk een prima karretje als auto, dan niet zo nieuw, maar nauwelijks in gereden. Nee, nee, een auto had aantrekkelijk geweest, maar niet van hem. Nou, daarom is hij aan de dure kant, Van de piek. Oh, wie nog gek? Oh. Er is er veel te bijna voor een auto? Akkoord, van de piek. Misschien, nee, wacht even, geen peek gelijk. 100 gulden is niks, maar. Maak de maar 1000 frank voor het gemak. Voor 100 piek wil ik kijken. 500. 100. Dan boten we de vis. Eerst zien, dan betalen. Nou, vooruit, oké. Okay. Uh, ik haal hem wel eventjes voor je. Hij staat hier uh, vlakbij. Kijk eens aan, Harry. De zon gaat schijnen als jij dat wilt. Voorlopig regent het nog buiten. Ik moet er meer zien. Ja, ik zien een Neem Neemt het nog mij aan. We zo terug. <lacht> Had wel op zich wachten. Het was toch vlakbij, zei hij? Dat ding heeft natuurlijk nog een tijd niet gereden. Een auto voor 100 piek. Veel vertrouwen heb ik er niet in. Harry, die ouwe kent de waarde van het geld niet. Geloof mij nog. Alleen nog voor, voor de oorlog. Hij had mij moeten wat te verkopen. Hé, hey, jongens. Hij staat er. Eh. Oh. Kom maar kijken. Hier voor de deur. Moet je eens okay. even kijken wat een klassebak. Ja, ja. Ja, maar we, we, we wel een oude klassebak. He. Volgens mij heeft de oude Drees er nog in gereden toen die jongens. Dat is niet onmogelijk, hè, he, want het is een zuinig kerkje, heel zuinig, verbruikt geen benzine. Nou, daar staat hij dus. Daar ga je in grote tijden mee te gemoet, 100 Honderd gulden. Ja, nou, wacht even, ik wou eerst. Uh, Boter bij de vingers. Nou, beslist nou, Harry, want hij is zo doorverkocht hoor, voor de dubbele. Voor meesters duizend gulden. Alsjeblieft. Ik doe het. Verdomd, ik doe het. Zal ik je bij uitzondering eens voor één keer vertrouwen houden? Wegtrekken. Weg uit dit sombere der droefenis. Hier, hier zo. 25, 40, 75, 90, 1, 2, 3, 94 gulden en 65 centjes. Meer heb ik niet, mijn laatste geld. Nou ja, ik zie je wel, maatsen. Als je belooft gelijk te vertrekken. Hier zitten de sleuteltjes. Hij is voor jou. En dan pas ik ermee. Eh uh, Toon, Toon. Huh? Uh, hoe heet het paard ook weer dat uh, niet verliezen kan en toch dertig keer mijn inzet uitbetaald. Ik wou even een wagen. Harry, jongen, ik zal je missen soms, maar stuur eens een kaartje. Ja, ik ben nog niet weg, he. ik moet eerst uh, wat korte tochjes maken en daarna een plan. En ik ga nou even naar mijn auto kijken, jongens. Ja. Adieu. Neem een la met veel bomen. Hey, jongen, geef jij je oude vader wat te drinken. Geef mij dan maar eentje van jou. Jij bent de man met het kapitaal. kapitaal is weg. Maar ik beloof je, als het paard wint, mag jij een ijsje kopen. Blijf er nog even bij, jongen. Dat zijn weer twee kruisen van jou. Ja, de je kaart als een vaardoep vandaag, net als je moeder. Die speelt ook altijd vreselijk. Ik altijd aan het begin van de week de hele haar soort geld aan me. En maar klagen dat ze tekort kwam. Ik, ik ben er even met mijn kopje bij. Huh? Staat hij er nog steeds? Pa, hij nou wel een uur om die wagen heen... ...in plaats van erin te gaan zitten en weg te rijden. Dat verbaast me dan niks. Hoezo niet? Dat krijgt hij eruit al jaren niet. Wat? Dat wat heb ik zeg. Heb, heb, heb jij, Harry, een auto verkocht die niet rijdt? Lieve heer, hij heeft hem belazerd. Ik heb niemand belazerd. Ik heb hem gezegd, recht voor zijn karnus... ...dat hij geen benzine verbruikt. Dat vehikel. Ja, nou goed, dan is hij nou het raad. Dat is het raad, Alles is aanwezig. En hij zou het moeten doen. Maar nog. Ik heb er één keer een blikje rotzooi in gegooid Over het eigen brouwsel. Ja, gelijk maar. Nou, net als vroeger. Zelf een vermixing, die tink. En je rijdt voor nul centen van niet tot Tokio. Ja, maar deze auto niet. Nee, gek hè? Dat is zo. Ik heb het eens dus geprobeerd, maar Nakko. Ja, nee, mooie je kunst. Je hebt een motor kapot gedaan bij die troep. Nou, hij zal lachen. Ik heb het hem toch gezegd, de ho, goede man. Ho, hoe heb je die auto trouwens hier gekleed? Wat te duwen. Er is een klein stukje waar zit. Toevallig kwam er twee lekkere meiden langs. Nou, die willen een oude man wel even helpen. Dus zij duwen en ik erachter lopen. Smakelijk, hartelijk gezicht. goed gezicht. Daken, daar is Harry. Ja, moet ik even hebben. Wacht even nou, als je rust hebt bij je wegpiraat. Ben je weer zitten in hem Hij doet het niet. Wie? Die auto, van alles geprobeerd, maar hij doet het niet. Dat is jouw probleem, dat is mijn auto niet meer. Alles losgemaakt en vastgezet, met helemaal oh, ja, joh, maar helemaal niks. Oh, ja, hap, wat, heb je, ja, ja, nee, wacht even, dan hier. Dan ben je je garantie verspeeld. Nou, doe je mijn niet af. Jij hebt me balazetouwen en heel erg beledigd. Ik wil mijn geld terug, ik wil onmiddellijk mijn geld terug. En die koffiemogelijkheid aan. Je harry, harry, denk je niet zo op als je denkt, nou, hem. Geld terug, ouwe, of ik breek al die verkalkte botten van je. Oh, zo, zo. So, so. Wie denkt je dat daar voor mij ingevulde koffie? Dat zal ik je vertellen. Ik heb namelijk iets meegenomen uit die auto. waar ik je graag al zou willen voorstellen. Wat er nou bij ze dan. De krik. Harry, niet de krik, krik, krik, Ga direct! Ik ik Ding. Ik wil je maar terug, betalen mijn kakkie! Ik heb het, ik heb het geld niet, maar kijk, kijk uit aan mijn kakkie. Ik heb het, ik heb het op mijn paas gezet, dat hij gezien dat hij verliest. God, ze hebben een kraken. Als je wint, krijgt, je geld terug. Ik heb het niet. Maar, maar, zout is wat. God, zeg, dank je bloeg. Doe nou onmiddellijk, die weet niet, denk ik mijn piersmaker. Ik heb dingen aan deze kant, aan mijn rechter. Naar huis, Nou, de stop hart. stop! Oké, oh. oké, okay, okay. goed, goed, goed. Hier, kijk, kijk, vanaf hier, wacht er aan. 100 zol. Hier. Ja, ja. 1, 2, 3, 4, geld de zin. 100 zol. Rustig, houden God, ik nou, zelf weg. Mijn oude loslaten. zou zo, Dimitri. Dat haal ik zelf wel. Jij ja, bent gepreid, is verdeeld. Dubbele mis Met ijs. Van je. Als je ook al laat bent. Is het allemaal een keertje afgelopen? heeft pista. Ik heb alleen maar al linden je. Alleen maar al linden. 100 gulden pleiten. Jij bent een goed mees, een goede jongen. Ja. Ik herken die in de wiegouw. Jij bent wat je vader hebben, mooi. In je bakvolmarigheid ben je, dat is het. Als ik dood ga, jongen. Als ik dood. Ga, ja, dat is maar volle Jouw oude vader. Dan laat ik jou alles naar mijn hele bezit. Ja, een paar oude patoffels. Nee. weg! Nee. Oh, Hart, wie komt er voorbij zitten? voor is feest. Ja. Van wie is die oh. auto die er buiten staat? Die oude? Ja, die oude auto. Kun jij er naar Uit de naar schuilen, bokkenpoot? Hij er buiten, ouwe. is er buiten blijven, hè? Maar gewoon dus even weten van wie die wagen is. Nou, hij is dus eigenlijk wel ergens van Fokker. Ben je is zo de zote mieter? Die komt naar Kamerkraai. Nee, ik heb hem verkocht aan die lalabel. Nee, nee, nee, nee, nee. Ik heb hem net verkocht aan Peek. Ja, ja, maar... Ja, ja, zo, Peekie. Dus die wagen die is van jou, Zo nou, is, is dat. met me mee. Ik moet dus even met je babbelen. Uh, nou, heel even dan. Ja, zo weer terug. Wat kan dat nou betekenen? Ja, dat... Uh, kijk... Dat was zo, kijk, die, die administrator van wie ik die auto heb gewonnen... ...die is volgens mij niet helemaal zuiver op de graad zit. Dus oh nee? Nee, die valt een beetje. Die, die is namelijk, die is net de bak ingedraaid. Omdat hij dat huis heeft opgelegd voor een tonnetje of vier, dacht ik. Dus u denkt dat wij moeten denken dat... Dat een klein vuiltje ergens in de lucht is ah. blijven hangen. Maar Peek is een grote jongen, die regelt oh. de zaken zelf wel alleen. Zeg, keer trouwens gewoon van Ja, yes, we waren net begonnen. Ik heb al voor je gedeeld. Moeten wij jouw balansen bellen. Zo, nou, schenk de glazen nog eens voor jongen. En uh, die auto? Nou, hij had hem zo weer slepen, als hij, eens. Hij was dus van hem. Nee, hij was van mij. Huh? Maar nou was je van hem. <laughs> het nee? is ook zo dat het een heel zeldzaam modelletje blijkt te zijn. Hij liep er al jaren naar te zoeken naar hij kon zijn ogen niet geloven. Ja, maar je kunt hem niet eens rijden. Laat dat nou maar een huip over, het is een hobby. Je hebt hem verkocht. Mijn honderd gulden terug, Ja. <laughs> En er nog eens 900 bovenop. Nee. Nee. Ik had hem kunnen verkopen voor duizend gulden. Ik had hem kunnen verkopen voor duizend gulden. Ik heb hem verkocht voor duizend gulden. En Harry, je was, zegt ze dat gelijk, ze had hartstikke gelijk. Alles komt weer goed. Heel goed. U hebt geluisterd naar... De Brekers, of de dagelijkse beslommeringen van een wonderlijke familie. Geschreven door Peter Reumer. De rolverdeling. Peter Breker werd gespeeld door Piet Reumer. Harry, Sakko van der Waade. Huip, Ben Hulsman. Madame Veritas, Brunie Henke. En Fokke, Johnny Kraakamp senior. Technische realisatie, Max Westra en Ad van der Ven. Regie, Hero Muller. De Brekers, of de dagelijkse beslommeringen van een wonderlijke familie, geschreven door Peter Reuben. Vandaag in de boot. Zo, jongen. Nou, ga je eerst even zitten. Ik je vader een drankje voor je halen. En dan mag je pas weer terug naar die aaskouder stalling, je. Ha, je wordt een soort niet zikke van als een oud-waar, weet je dat? Ja, volg mij maar op. Tuurlijk, jongen, er is je vader voor. Gewoon met de rest bij laten schrijven. Zullen wat het bedoelen? Wat? Je drank. Ik dacht dat je me wat aanbood. ik, ik bood het aan om je, om het te halen. Ja, ja, ja, nou doe maar een keer. Zal ik hem even roepen? Wie? Een geintje. Oh, god. je, me dood. Oh Peaky, old boy, hoe gaat het nou met je? Je ziet eruit als een dweil. Ja, nou, dank je, voelen mooi. Mooi, mooi. En de bis? Ja, Business? Is die pokkenkelder. Oh, dat is, is de vochtigste pest. Dus morgens begint het al. Er worden eerst mijn solen soppen, dan mijn voeten kletsen net. En vervolgens trek het op naar boven. En tegen de middag heb ik het gevoel dat ik versopen ben. Weet je wat jij moet doen? Je moet die fietsen eruit pleuren en er een zwembad van laten maken. Kijk eens, jongen, alsjeblieft, een koetsiertje om weer warm te worden. Hé, hey, verrekten we ook een oh Red. Red, wat drink jij nou? Ik? Nee, ik. Nou, ja, drinkt een goed, zie je, dat wel je toch? Ja, maar jij, maar jij, maar jij, wat heb je nou voor jezelf meegenomen? Uh, en geen vis. Eh, uh, wat? Uh, geen vis, dat schijnt lekker te wijzen. Tja, dat heb ik gelezen, dat is uh, heel erg lekker. Eh, uh, Proost, jongen. Ja, heel erg lekker en heel erg Hé, uh, Je zult altijd over goud. Oh, dat ik het niet heb. Wat maakt dat nou uit? Niemand heeft geld, red. Red. De een brengt het naar de belasting, jij brengt het naar het café. Ja, voor jou. Precies. Nou, nou, daarmee leven jij met in voor dit. Voor dit hier, wat hier zit, dit minimuminkomen. Dat moet tegenwoordig, ja. Heb ik ook gelezen. Zo, je leest me toch? Ja, de laatste tijd wel, ja. Sinds ik mijn bril weer heb gevonden. Was je je kwijt, hè? Al 25 jaar. 25 jaar. 25, dat was natuurlijk moeilijk zoeken zonder Nee, bril. geen letter gelezen, al die tijd. Nee. Maar gelukkig heb ik hem nou weer terug en je raakt nooit waar ik hem al die jaren was. Nee. Op je voorhoofd. Nee, hè? nee, nee, tuurlijk niet, al bel. Maar <laughs> ah, je loopt er net bij 25 jaar met een bril op zijn voorhoofd. Denk je raakt nooit, rat nooit. Nou, dat kan je me net zo goed vertellen. In de brillenkoker. Stom, stom, dat ik daar niet aan heb gedacht. Ja, maar ook behoorlijk stonden je er zelf niet aan gedachten, hè? Het is de eerste plek waar je zoekt. Ja, maar nee, dat was nou het punt. Ik was die brillenkoker ook kwijt. Ach, en die heb je gevonden. Ja, ja, hoe weet je, En weet je waar? In jouw huis. Ja, dat had je hem ook wel eens mogen vertellen, Peek, dat hij daar lag. Ach man, ik weet van niets. Wat lag hij dan nou? Uh, weet jij dat plekje in de linnenkast waar jij altijd je vakantiepotje bewaart? Nou, dat lag niet. De pal, Lars! Dat was de vakantiepotje! Wat, wat, wat deed jij in de linnenkast? Wat had je daar te zoeken? Mijn bril! Ja, ja, en zeker meteen heb in het potje gekeken. Die ik? Of die 650 gulden er nog wel in zat. 750 gulden? Wat? Er zat 750 gulden in het potje. Hoe weet jij dat als je er niet in gekeken hebt? Eh. Uh, nee, ja, nee, wacht, eh, uh, kijk. Kijk, toen ik mijn broer gevonden had hadden... Dacht ik, laat ik even kijken of hij het nog doet. Even proberen. Het is goed dat Trees er geen weet van hij Maar volgens mij heb jij in onze financiën zitten neuzen Nu en 25 jaar geleden. Oké, okay, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Oh. Wat is er nou twee keer, twee keer in een mensenleven? Het is toch niks? Zeg jongens, dit spul is wel duur, maar dat haakt er behoorlijk in. Zeg, knaak, dat slaat tegen je hersenpannen veronder. Zeg, vans, maar een halve liter in je leven is er niks meer vergeleken. Nee, nee, maar daar heb je dan wel langer plezier van. nou moet je eens goed allemaal maar lasten, ouwe. Dan moet je eens goed, heel goed naar me gaan luisteren. Cool het, cool het, Pekie. Nee, nee, nee, nee. Het gaat om het geld. Geld, geld, geld. Iedereen heeft het hele tijd maar over geld. Omdat hij het niet heeft. Ja. Yes. Daarom moet je erover lullen. Als hij het wel heeft, dan hoor je het niet. Nee, maar geld is geen probleem. Nee, hey, voor jou blijkbaar niet. Wel, nee, jongen, money in the pocket. Moet jij geld? Nou, graag. Nou, let op, hier. Staatsloterij. Lotto, Toto, paarden, Trio. Duits, bels, legaal, illegaal. Betaalt onwaarschijnlijk vaak uit. Geen belasting, black money. Kan rechtstreeks door naar de Slavenburg. Make your choice. Nee, nee, nee. Dit is een misverstand. Kijk, kijk, jij zou mijn geld geven. Maar nou vraag je plotseling aan mijn geld om voor jou loodjes te kopen. Ja, maar je kan geen hm? geld verdienen zonder een gokkie te wagen. hè? Gokken? Nee. Nooit in Daar begin ik niet mee aan. Eén keer gedaan, gokker. Dat ik dacht, oké, okay, ik waag het, Gokkie. Mooi de laatste keer geweest. Wanneer was dat dan? Toen ik je moeder trouwde. Peek, geïnteresseerd? Ik ben het eens met pa. Ik breng mijn geld van naar het café. Dan heb ik de volgende dag ook een kaart, maar dan ben ik tenminste wat van. Oké, okay, ik hoor het al, dan geen deal, zelf weten. Maar je zwagertje Harry, dat is een clevere jongen. Nou, of die clever is. Ja. Veel cleverer dan jij en ik met elkaar. Ja, die speelt alles. Elke maand alles. Echt, dat hij mij nooit verteld. Nou, mooie kunst. Stel, hij wint een Tom. Nou, dan gaat de theaters zeker in je neus hangen. Nee. Nou, wat betaalt hij even dat daarvan? Al dat gokken. Zeker voor sociale zaken. Nee, dat doet hij samen met Piet van Cafetaria, de vette hap. Ach, verrek, daarom is hij daar dag en nacht te vinden. Ik dacht dat hij de hele dag frikandellen en berenstiks naar binnen stonden met z'n... Kom nou. Hoeveel schrijven moet je niet in je proper een geldje hebt 25, ik word een oude broerzer. Maar dat zwagertje, die gaat nog eens een flinke klapper maken, let maar op. Ach, kijk, hij komt net binnen. Ah, als je over de duivel spreekt. Zo, vetklep, uitgenijst. Uitje tegen mij? Nee, tegen je zuster. Is Trace hier dan ook? Je hebt gelijk, maar het is een hele clevere jongen. Hup! wat betreft. Ja. Ja, je vindt de mannen nood in het café. Dan kan ik je even spreken, hè? zonder dat uh, die, die, die, die heren er hierbij zitten. Eh, uh, je geheimen? Nee, maar gewoon even privé. Gaat zeker om dat gokken, hè. Dat begrijp je toch wel. Ja. Over dat gokken gaat. het. Wat vind jij daarvan? Ik, ik? Heb jij het verteld? Mijn lippen zijn gesloten. Ja, ja, maar tot hoe laat uh, waren ze open? Geloof je me niet? Ja, uh, ja, ja, ja, ja, maar uh, hoe weet die ouwe dat dan? Hij heeft het denk ik gelezen, ja... Hij kan weer lezen. Ik heb mijn bril gevonden. Na, to, na 25 jaar lag mijn in de linnenkast. In die brillenkoker naast het vakantiepotje? Ja, precies. Verrek was die van jou, ik toch al. Wat deed jij in mijn linnenkast? Huh? Nou, ik, ja, ik, ik zag die bril brillenkoker liggen en ik dacht, uh, huh? niks eigenlijk. Ik moet toch eens tegen Trace zeggen dat we een andere plek zoeken voor het geld. Dat is geen linnenkast meer, dat is een openbare gelegenheid. Zeg, waarom heb jij dat trouwens nooit verteld van het, van het gokken? Maar het was geen geheim hoor. Alleen uh, ja, als je wat wint en iedereen weet dit, dan heb je gelijk uh, al die aasvieren om je heen. Ah, nou, dank u wel, even. Dat nou, is niet persoonlijk. Het geldt ook voor hem. Oliebol. Zeg, uh, heb, heb jij die uh, trekkingslijst erbij? Hè? Want daar kwam ik voor. Alleen van de Duitse Lotto. De rest volgt. Even kijken. Ja, hier heb ik hem. Ah, dank je wel. Nou, ho, ho, ho. Ik wil hem wel terug hebben. Er zijn nog meer klantjes. Ja, maar ik wou het even checken. Dat nou, kan hier toch ook? Ja, en dan neem een stoel, Wie? Ja, kunnen we genieten van je teleurstelling? Het loten Ja, ja, maar het zijn er zoveel. Uh, wacht even, hoor. Even kijken. Ja. Ja, dit is een Deutsche Lotto. Ja, stimmt. Hè? Weer niet het half miljoen. Uh, Wat een berg Weer niet. Nee. Nee. Nee. nee. Maar die zie Je kijk zo laat. Wacht even. Wacht nou. Het, het nummer klopt. Het klopt. Nee. Nee? 3.000 Pietermannen, Wat? 3.000 Duitse Pietermannen, ik heb gewonnen, ik heb 3.000 Pieter gewonnen. Schrijf het nog harder. Moet je gelijk een hele koffie rondje geven. 3.000 harde Duitse marken. Beste knul, van harte jongen. Hé, hey, Harry, dat moeten we gaan vieren. Dat gaan we met jou vieren. Eh, uh, uh, geen vis ha. Ja, ja, ja. Ik zou eigenlijk ook wel uh, zo'n zo, uh, geen vis willen. Eh, uh, gin, vis. Jip, yep. daar heb ik eigenlijk jaren aan zitten smachten. Eh, uh, drie geen vis. Hé, hey, toon. Jij zelf is een melk. Hey. Drie wat? Drie geen vis. maar. Die oude fokken haalt er wel eventjes. Hey, hey, hey, hey. Zo. Toos, thuis. Nou, ja, dat is vroeg. Hallo, mop. Ja, ach, geen zin meer om te werken. Ik moest je chagrijnig, hè? Ja. En om nou de hele dag in zo'n café te hangen. Oh, dat is lekker. Jullie komen uit het café. Ja, nou, nee. Kijk, Dees. Kijk, uh, Tozi, ik zag hem vanmorgen zitten. Hem. In zijn hockey, Door en door koud. ze oh, zijn gevelkacheltje. Dat het niet deed. Ja, dat het niet deed. Daarom, daarom, had, daarom had jij natuurlijk verkoud. Ja. Dus ik dacht, ik neem hem even mee. Het blijft uiteindelijk je kind... Uh, zeg, heb jij zin in huis? Oh, het was er niet met te harde. Eerlijk, Vingers als ijspegels. Twee sukken Ah, oh. Rechtstreeks geïmporteerd uit de Noordpool. Oh, ja. Oh, zitten te zitten bij die stomme fietsen. Dat, dat, dat zie je nou ook in zo'n bejaarde thuis. Moet Wat? je eens opdekken. Dat, dat zitten ze te zitten. Ja. Te wachten. Want het eindige die komt is magere hand. Was dat die vlees? Uh, Doe me dan wel, Ik nog niet dood. En een borreltje gaat ja niet dood. Au contraire. Au contraire! Ik heb eens geleid. Dat is da, juist goed. Magere hein, oh, Maar ik zweer je, Thais. Als dit nog langer duurt, dan kunnen ze mij de stalling uitdragen. Ja, nou ja, het is je werk. Maar is het leven? Ik heb er genoeg het vijf, van. Reg. Ach, dat gaat wel alweer over. Je moet er misschien even uit. Toch niet binnen de Chinees? Geweten. Ik bedoel niet vanavond. Wanneer dan wel? Sterker we hoor. Nee, nee, je zou er eens een weekje tussenuit voeren. We. Hé, hey, ja. Met mij bijvoorbeeld. Wij? Ja, is dat zo vreemd? Het is nog geen vakantie. Jij wil nooit een vakantie. Nee, nee, nee, want dan gaat iedereen. Heb je nou zin, Toos? Ja, ik heb nou zin. Waar? Prijs? Wat ze krijgen wat doet die fles daar helemaal? Wat? Ik vraag, heb je zin? Ik zeg, ja, ik heb zin. Ik heb ook zin, hij heeft ook zin. Maar dat heeft geen zin als die fles in die prijs staat. Waar heb je het over? Hij zoekt de fles in. Hebben wij zin? Nee. We hebben geen zin. Zet het er meteen? Hé, hey, Peek, stel je voor. Wij met z'n tweetjes een weekje naar Parijs. Net als op onze huwelijksreis. Oh, nee. Oh, nee. nee. Nee, nee, nee, nee. Nee, daar begin ik niet meer aan. We ben nou te om te liften. Wie hebt het nou over liften? We hebben een vakantiepotje in de linnenkast, weet je wel? <laughs> Dat weet de hele wereld onder de hand. Nou, dat geld nemen we en we gaan. Naar Parijs. Naar Parijs. Dames en heren, de goudhaan is binnen. Ja. Ah. Nou, je zegt. En wat heb je meegenomen? Da -da -da -da -da -da. Een fles wijn. Ben jij vrolijk. <laughs> Hebben jullie het er nog niet verteld dan? Eh, Gokmans heeft een prijs gewonnen in de loto. Heerlijk. Ja, 1500 mark. Oh, ik dacht 3000 gulden. Oh. Nee, de helft is voor Piet van de Vette Hop. Oh, zonde, dat vind ik dan zo... Haal de glazen voorschijn, Trace. Het is een echte mise en Zo, laten we eens even kijken. Gemaan is die klas zit ja. er nog op. Drie voor een tientje. Daar heb je die andere Ja, die wat fantastisch, jongen. 1500 gulden. Wat ga je ermee doen? Ja. Hé, hey, Hart. Ga op vakantie. He? Ga ook op vakantie, joh. Pek en ik, wij gaan naar Parijs. Hey, ja, haar op vakantie. Lekker ver weg. Vooral lekker lang. Nee, nee, nee. Ik heb heel wat anders in mijn hoofd. Altijd al de dag. Een boot. In je hoofd. Hij is er groot genoeg voor. Al jaren een droom voor mij. Ik dacht, als ik ooit een prijs win, hè, dan wordt het een boot. Voor 1500 gulden wordt het een botenvloot. Nee, nee, nee. Huip heeft een bootje voor me ongeveer uh. in die prijsklasse. voor? Nou, Huip. Nou, nee, dan is het geen botenvloot, dan is het een vergiet. <lacht> ja. Een bootje voor mijn eigen alleen. Nou, uh, Trace, maak open die vloot. Nee, nee, laten we even wachten tot mijn lappies gaar zijn. En dan drinken we hem bij het eten. Jij eet zeker niet mee, pa, hè? Nou, hè? Nou, kijk, ik, ik wou het eigenlijk niet doen, hè. Nee. Oh, gelukkig. Ja, maar omdat je dat zo aandringt, zeg ik, vooruit. Voor deze keer. Nou, uh, Toos, hé, hey, we hebben ze allemaal. Hier, alle folders. Parijs. Per trein, bus, vliegtuig. Ja. Moeten we even kijken, met de hotelten? Uh, lux, lux, lux, lux. Goedkoop is het natuurlijk, met de bus. Kijk, dat duurt de reis wat langer, maar ja, ach we zitten er zo. We? Ja. Nee, ik ga met Peek en jij gaat niet mee. Waarom niet? Zeg, kom, je zit de hele dag al op mijn lip. Daar wil ik op vakantie gaan last van hebben. Nou, moe, het. Peek. Hé, hey, Peek, zeg jij zo even eerlijk. Heb jij last van mij? Nou. Ja. Ah, kom, ik vroeg het alleen. Vergeet het maar op, Peek. Wij gaan alleen met z'n tweeën. Zeg het toch jongen. Zeg... Zeg het haar als hoofd van dit gezin dat je oude vader mee moet. Nou. Als de vader van het hoofd van dit gezin meegaat, blijft de vrouw van het hoofd van dit gezin thuis hoor. Dat vind ik ook goed. Ga met je tweetjes. Dat is nog gezegd. Dat Nee, Nee, Nee, ik ga met Twees. Nou, maar. Definitief. Oh. Je bent toch geen arbeider in die zwager van je, weet je dat? Mag die mee naar Parijs? Mag die mee in zijn boot? Oh nee. Nee, geen familie, zegt hij. Ah. Geen familie in mijn boot. <laughs> maar ga maar hoor, laat jij me maar al alleen. Even onverzorgd. Oud en afgeschreven. Als je doodgaat. En jullie zijn er niet. Als ik ten dood ga, kom dan nog niet terug. Dank je, pa. Dank je. Heel fijn dat bederft dat tenminste onze vakantie niet. Uh, ja. Adieu. Comediant. We gaan naar de toepa. laat hem nou maar. Die trekt wel weer bij als hij honger krijgt. Nou, kom je op. Laat eens kijken, die folders. Nou, je kan kiezen. Per bus of per trein. Hé, hey, wat kost dat nou nog? Nou, drie, vier meiden persoon. Hebben wij dat wel? Pak het potje ja. Hij heeft mijn man Amsterdam, dat is mooier dan Parijs. Hé, hé. Hé. Heb jij het vakantiepotje gezien? Ja, vaak. Nee, nou... Nee, niet nou, want ik was hier en jij was, uh... nee, maar het is weg, Peek. Hoezo weg? Ja, wat ik zeg, het is er niet meer. Heb jij het weggehaald? Nee, tuurlijk niet, maar je wilt er niet gaan zeggen. Ja, nou, het is er niet meer. En als jij het niet hebt weggehaald en ik heb het niet weggehaald, ...dan heeft iemand anders het gedaan. Harry? Ja, ja, ja. Het zal Harry niet wezen. Harry hebt net 1500 gulden gewonnen. Ja. Wat moet hij dan met ons vakantiepotje? Ja, ja maar, maar als Harry het ook niet gedaan heeft... Ik ga heeft... maar achterna. Wie? Wie dacht je? Degene die het potje heeft meegepikt. Je vader. Die, die ouwe? Ja, dat kan. Met die ik ook. En toen gelijk maar alles meegenomen. Zeg, wat had uh, wat Trees ineens voor een haast? Precies uh, op die voor je hè. Wat Gaat voor... Iets, eh... Uh, aan het handje? Nee hoor, alles We hadden wat aan het vakantiepotje is gejat en onze vakantie in het water is gevallen. Oh? moet ja. oh, ik breek om ze poten. Ja, ja. Maar, maar misschien komt het nog wel goed. Ja, misschien nee? nog niet. Kijk jij, tenminste, je bootje nog. Ja, vandaag bekeken met Huip. Heb je dat geld nou dan al gekregen? Nee. Nee, natuurlijk niet. Dat duurt toch meestal weken? Ja, ja. Als je gewonnen hebt, dan, dan moet je meestal weken wachten. Ja. Beetje leuk bootje. Als hij vaart wel, ja. Nou, wat doet deze dan, vliegen? Nou, nee, maar uh, hij legt nog op het land, hè. Logisch, maar uh, als hij vaart... <laughs> uh, dan, als hij in het water legt, dan, dan vaart hij. Ja, ja. dat hoop ik dan voor je, want als hij zingt, heb je een mooie sof. Hij heeft je geld in het water gegooid. Ja, ja. Gudsverdamme, <laughs> wat al in. Ja, zonde, hè. Dat je niet naar uh, Parijs kan. Ja. Zonde. Maar dat iemand het zo maar jart... Je eigen vader. Ik zeg, misschien zou je eens mee moeten gaan in, in mijn bootje. Met jou? Ja, varen. Ja, het is geen Parijs natuurlijk. Ik dacht dat jij geen familie in je boot wilde. Nee, nee, nee geen familie. Maar, maar voor jou en Trees maak ik een uitzondering. We zijn je enige familie. Ja, maar uh, jullie hebben het uh, verdiend. Hoezo? Nou, uh, weet jij... Uh, dat vakantiepotje in de, in de linnenkast. Dat nou weg is, ja. Ja, dat, uh, dat heb ik even geleend, zie je. Nee, dat zie ik niet. Nou, ik heb die prijs dus gewonnen en ik uh, wou dus die boot kopen dus. En, en toen moest ik dus uh, van huip aanbetalen. En dat dus, geldt he? hij jij niet, want je moet nog weken wachten op die prijs. Ja, ja. God, dat heb ik mijn eigen vader. Mijn bloed eigen vader van het verdacht. Waar ik had kunnen weten dat die afgeroste hangers van mijn zwager het geld had genomen om zijn bootje te betalen. Als je die prijs gewonnen hebt dus. Wat? Ik zeg dat je weken op je geld moet wachten als je die prijs gewonnen hebt. Wat, wat, wat bedoel je daarmee? Nou eigenlijk, kijk, ik dat ik die prijs niet gewonnen heb. Hè. Ja, het nummer was wel goed, dat klopte wel. Alleen het, het lot was van de vorige maand. Jij ja, wou zeggen. En dat uh, zag ik dus pas toen ik Huip zijn geld al had gegeven... dat ik uh, geleend had van jullie... Om, om, om het terug te leggen wanneer ik die prijs in handen kreeg. Jij ja, wou zeggen. En dat Huip het geld niet terug wou geven... en dat ik die prijs niet krijg. Jij ja, wou zeggen. Dat jij je geld kwijt bent... en dat de boot dus ook een beetje van jou is. Harry. Het is echt een heel leuk bootje. Harry, ik haat je...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 Huip. En Johnny Kraarkamp, senior, speelde Fokke. Technische realisatie, Ben den Hartog. Regie, Hero Mullen. De Brekers, of de dagelijkse beslommeringen van een wonderlijke familie, geschreven door Peter Reuben. Vandaag, Van de regen in de drup. Jongen, jongen. wat jongen. we kraken wat een misomgeving. Ja, ik zei dat mijn boot hier ergens moest leggen. Had hm, je geen andere dag kunnen uitzoeken om te bekijken. Het regels stelen. Ik dacht dat ik elke plek van deze haven kende, maar hier ben ik nog nooit geweest. Het is, het is hier gewoon onguur, weet je. Het is nog een ijzeren café? Nee, daarom ben ik hier nooit geweest natuurlijk. Gaat het trace? Hm. Ja, ik ben mijn regenkapje vergeten net ja. nou ook vanmorgen een nieuw permanentje laten zetten. Maar tegen de tijd dat je erop bent, heb je, heb je een zwempermanent? Ja. Ik was toch liever thuis gebleven, hoor. God, God, wat een animo. Het is ook jullie boot. Ongewenst. Volstrekt ongewenst. Als jij ons vakantiepotje niet had legeren... Ik ook. moest toch aanbetalen ja. op die boot. Hij wou niet wachten. En er waren nog meer kopers, zei hij. En als ik die prijs in de Duitse Lotto wel gewonnen had, dan was er niks aan de hand geweest. Ja, maar je hebt die prijs niet gewonnen. Ja, daarom zeg ik. Het is ook jullie boot. Ongewenst. Her, volstrekt ongewenst. Dat je moeten aangeven wegens diefstal. Ja, jij met jouw verleden. Zou die je meteen vastgehouden? Had het, had het maar gedaan, jongen. Had het maar aangegeven. We zijn op die kamer gekomen. Waar ik 500 gulden per maand voor betaal over diefstal gesproken? 500 gulden per maand voor een kamer! Voor kost en inwoning, Harry. Uh, die kost is anders behoorlijk schamel tegenwoordig. Sinds Fokker mee heet, moet je vechten voor elke balgak. Oh, kom zeg. In ieder geval een gelijke strijd balgak tegen balgak. Uh, wat betaalt hij er eigenlijk voor? Dat heb ik al gedaan. Hier, deze man. Ja, ik heb mijn bijdrage geleverd. O oh ja, wat dan? Ik heb in de beste jaren van mijn leven alles geïnvesteerd in de opleiding van mijn zoon. Nee, maar Peek, jij hebt gestudeerd. Ja, ja. Jij bent jij ben op zijn zak naar de universiteit ja, geweest. Doktoranders fietsenstalling. Ja, kijk, kijk, kijk, hier spreekt de lang kunnen over zijn stempel ah. aan. Waar ben jij overigens van plan die overige 750 euro voor je boot van te betalen? Ja. nou... Met jouw inkomen bedoel ik. dat, dat, dat doet wel iets denken. He, bijna vergeten. Ik had jullie... ...vanwege de festiviteiten vandaag willen uitnodigen om mee te gaan eten. Op jouw zak? Meteen toe, hap uh, Ja, in een bijzonder restaurant. Harry, uh. ik vroeg jou waar je de rest van het geld vandaan deed ja. ja, En nadat ik jullie dan had uitgenodigd, dacht ja. ik... Uh, ...voor te stellen om uh, hmm. misschien voorlopig voor even één maand huur over te slaan, dacht ik. Lijkt me een uh, goed idee. Mooi, geregeld. Dus. En als je dan meteen je hele boeltje oppakt en in je boot pleurt, dan kan je daar gaan wonen. Ja. ja, ja, ja, tuurlijk. Dan komt die kamer toch nog vrij. Het is fijn, jongen. Dan kan ik eindelijk bij jullie intrekken. Oh, nee, nooit, nooit. Ook al zou Harry ooit bij ons weg gaan, jij komt de kamer niet in. <laughs> jij zit heel goed in dat bejaardenhuis. Je weet niet wat je zegt, jij ja, weet je dat. Er zitten alleen maar oude mensen. Ik heb je niks aan, nee. Ik, ik trek bij jullie in, hè, Peek. Peek en ik nou. zijn in gemeenschap al goederen getrouwd. Wat van hem is, is ook van mij. Als dat zo is, dan ben ik ook jouw vader. En die zou je niet zomaar op straat laten staan, je bloedige vader. Nee, Toos. Trees. Wat? Uw bloedeigen dochter heet Trace. Als jij mijn dochter was, dan had ik je nooit Trace genoemd. Neem dat maar van mij naar nooit. Toos, dat is leuk. Toosie. Trees, daar kunnen we helemaal geen voorstelling bij maken. Ik ga terug naar huis. Nee, nee, nee, wacht even, wacht even, even. Ik geloof dat ik hem daar zie aankomen. Hey, here, hey! Hierheen! Hello, folks. Ja, het heeft even langer geduurd met hier die is, hoor. Uh, uh. Zeg, niet onder die latten staan. Die staan los. Ze zijn nogal zwaar ze vallen. Ja, het dat is de al... enige plek die je beschut tegen de regen. Nou, liever wat water op mijn kop, tussen zo'n eigen biels. autobiels. Nou, daar zijn we dan. Had je geen ander weer uit kunnen zoeken? <laughs> maar natuurlijk, ouwe. Wat had je willen hebben? Zonnetje? Ja, en een graadje of 21 à 22. 21 à 22. Is genoteerd. Wat had je er voor overgehaald? Voor overgehaald? Niks. Dan gaat het niet door. Voor niks gaat de zon op. Ja, dat bedoel ik. Waarom regent het nou dan? Zou, zou ik de heren even mogen storen... Eh, uh, ja. nou, uh, liever niet, uh, hangjes. Zie je dat trouwens uit? Hé, we zo Ja, Waar is mijn boot uit? Vorige keer lag hij daar. Eh, uh, net. Uh, gisteren ook. En waar is hij nou dan? Eh, uh, daar waar hij lag. Maar ik zie hem niet. Uh, nee, ik ook niet. Hey, jongens, dat spelen ik ja. nog lang zo door. Ik sta de verdrouw. Ik verlang dan maar toppel. Ja, man, maar Ik zou best een u lusten. Hey, heb je hem weer? Hij niet voor de alcohol, maar voor het vocht. Dat is hier anders vochtig genoeg. Waar is mijn boot? Eh, uh, daaro. Onder water. Onder? Ja. ja. Je ziet het. Je, je liegt het. Je, je liegt het. Zeg dat je het ligt. Natuurlijk ligt hij. Hij heeft nog nooit anders gedaan. Ja, ja, ja. Wacht nou eens even. Wacht ja, even, wacht jongens. Even. Wacht, wacht nou even. Ja, kijk, ik kan er ook niks aan doen. Hij is mij verkocht als zijnde dus zeer zeewaardig. Maar het is het weer. Toen ik hier vanmorgen kwam, toen lag die botel op zinken door die stortbuien. Het Te zwaar geworden natuurlijk. Ja, hem even op. En nou is hij dus helemaal gezonken, Bakken. door het regenwater dus als het ware. En ik zou zeggen, uh, Harry, luister hem even, laat de rest van de betaling maar zitten. Hoor. Dan hebben we allebei een sof, dus uh, mijn handen zijn schoon, dacht ik, toch? Jij? Jij hebt mijn boot laten zinken, jij vuile smeerlap. Oh. Ik, ik wil al mijn geld terug, nou, meteen, of ik ga naar de politie. Nee, dat kan niet, Wat? want dat bootje, Wat? dat bleek me ook pas later, was jatwerk dus, begrijp je? Dat heb ik ook niet geweten hoor, daar gaat ja, het niet om. Dus je kan wel naar de politie gaan, uh, eventueel dan. Maar dan word je dus ook vastgehouden, tegens hemel. Ik vermoord hem! Ja, ik we doen. Harry, vermoord hem! Harry, Harry ja. hou je in, Harry! Niet kwaad! Meneer Blas, Astro! Kan man, pas op! pas op! Ja, Meer ja, ik. Ah, excuseer! Ja, ik kink karate! Ga hem vast! Harry, Hou hem toch vast! Ik kink karate! Pak hem, Harry! Graag hem! Meneer Harry, Ha! Hey, hey, je moet hey. hem stoppen! Hup, hup, hop, Pas op die balken. die balken, Ze vallen, ze vallen! Hey, hey, hey. Hey. Nou, is het nou afgelopen of niet? Nou, reken maar. Heb, zeg nog wat. Zo. Zo, die, die hebben ze vet gehad. Haar, jongen, het weer. Tje. Oh, mijn fout, me fout, ik. Ik heb geen gevoel meer in mijn oh. poot! Ja, ja, ja, maar kan je lopen of gaan? Ah. Nee, natuurlijk niet! Ah. Ah. Nee. Ah. Ja. Sorry jongen, je vindt en blijft oh. al. Beppe oh. Klaver uh. zou trots op zijn. Ja, en de man ook? Ja, ja, nou. De peek, dat wordt in de ambulance hoor. Oh. Nee. oh, mijn boot! En die schilderij is geknecht. poot! God, ze hebben kruiken. Ik dacht dat mijn sokken nooit droog vieren. Kan je ze nog uh, raken, he, Toos? Nee, maar ik zou het de prijs tellen als je ze weer aan zou willen trekken. En vergeet je schoenen niet. Wat een sof. Zo... Ah, je moet me zo denken, haar. Je bent de enige in de wereld die voor 750 onder een duikboot heeft gekocht. Maar ik heb hem te pakken gehad. Ja hoor, Harry, ja. Je hebt voor het eerst van je leven iemand het ziekenhuis ingeslagen. Gefeliciteerd. Zeg, hoe zit het eigenlijk met dat etentje? Wat? Het etentje. Ja, het was vanmorgen een etentje aangeboden vanwege de festiviteiten. Dat loopt zo'n jacht. Die festiviteiten zijn mooi in het water gevallen. En net als je boot eigenlijk. <laughs> dus uh, of het nou wel gepast is om te gaan zitten eten. Oh, dus als ik het goed begrijp, dan mag ik toch weer achter mijn pennen. Nou, ik heb niet alleen mijn boot verloren, maar. Ook zo'n 7,5 meiër? Nee, nee, nee, nee. Die heb je nog juist verdiend. Hm. Die heeft Haapje kwijtgescholden. De enigen die geld verloren hebben, zijn mijn Trace en ik. Zo ja, is ik, het. Ik betaal het terug, hoor. Elke cent betaal ik terug. Al, al duurt het tien jaar. Wat een geruststelling. Nou, dan vind ik dat er in die tussentijd best iets tegenover mag staan. Iets? Wat nou iets? Iets? Ik sterf in de honger, ik heb honger te paard. Wat hij ook mee? Heb je tegen Ja. Heb je tegen mij? Heb je tegen mij? Ik je me zeker thuis laten. Ik ga het einde misbogen chic zitten kanen. Ik mag hier in mijn en boter en de vrijdag naar binnen werken. Ben je een helemaal maap? <lacht> natuurlijk, natuurlijk ga ik mee. Dan moet ik het zelf betalen. Nou, dat is dan afgesproken. Ja, eh, eh, Als ik het kon betalen. Ga je nou uit met dat gezeur. We gaan met z'n allen of we gaan niet. Nou, dan gaan we maar. Nou, wat staan jullie nou te kijken? Har, bedoel je dat je ons echt uitnodigt? Nou, nee, ik maak een geintje. Zie je? Ja, ja ik weet het wel, ik vind het wel. Ik maak een geintje. Trekken jullie je jassen nou maar aan en uh, laten we gaan. Er is al ellende genoeg op deze wereld. Is het ver naar dat restaurant voor ja? jou? Met het openbaar vervoer zijn we er zo. Ik vind het wel een eng idee hoor, zo zonder kaartje. Kopen dan een. Ik heb geen geld bij me. Nee, jij staat ons vrij allemaal. Ja. In het restaurant, ja, maar niet in de tram. Straks komen ze controleren. Ik ga niet voor iedereen stempelen. Nee, hij vindt het al bijna te veel dat hij zelf elke week moet stempelen. Zullen we maar weer terug gaan? Peek. Rechtsomkeerd, gewoon naar huis en daar eten. Een geintje. Ik hou niet van die geintjes. Ik ben hier van mijn lol, arbeidsongeschikt. Dat is niks om leuk over te doen, arbeidsongeschikt. Nee, nee, ja, maar lekker. Ongeschikt macht onbemind, hè? dat gaat een bekend gezegd te Oude oh, oh, hoer. Nou, we, we zijn er trouwens, motte eruit. Gelukkig, dat er geen aandacht komt, zich in die raas. Zo, wat krijgen we nou? Eerst zit de tram. Nou, ja, we in de metro? Wat krijgen we hier nou? Een arsley. Ja, maar brengen we ons eigenlijk naartoe. Wacht maar af. Het is wel een end. Wat je verhaalt is lekker. Had jij het maar gehaald? We <laughs> hebben we lekker thuis kunnen blijven. Tegen de taart om te komen, hebben ze alleen nog maar een koude brak. Heb je in de metro eigenlijk ook controleurs? Nee. In de metro werken ze met herdershonden. Nee. nee. Ja, die kunnen het ruiken als je geen kaartje bij hebt. Pra en dan vallen ze je aan... Ach, ja, ze schijt toch uit, wil je. Wat meent je dat nou doen, met die honden die leren ze tegenwoordig van alles. Ja, en oude mannen geloven tegenwoordig alles. Gebruiken ze daar ja. geen herdershonden? Nee, natuurlijk niet. Ze gebruiken boekjes. Oh ja? Ach, gaan jullie aan tafel ook zo door? Dan koop ik onderweg nog even een doosie oropaks. Ja, hey, we rijden bij allemaal in. We gaan maar ja. zeker verkeerd. Nee, we gaan juist goed. We zijn er bijna. En ik. Ik, ik denk. Wat, ik dacht dat we gezellig gingen eten. Een restaurant in de bijlmes? Ja. Yeah. Tussen al die grijze grauwe toren. Jazeker. Dus het heeft is weg van een ijskommand in de Sahara. Wacht maar af. Het is echt bijzonder. Ik heb het van een goede kennis. Oh. Heb jij die hè? We zijn er. is dit het? Wat Vind je ervan? Dat lijkt niet erg op een restaurant. Nee, zeg Pijk, Het lijkt me een ziekenhuis. Het is een ziekenhuis. Oh, Waar moeten we hier dan eten? Tja. Zeker, met ze in bed gaan liggen, lang uitgestrekte kuiven. Wachten tot er een warme hap loontgebruik wordt door een zwakke verpleegster. Ze hebben hier een Picobello restaurant, begrijp je? Dan kan je fantastisch eten. Ja, maar kan je dan daar zomaar gaan zitten? Ja, natuurlijk. Het is voor bezoekers die van ver komen. Krijgen we niet. Ja, dat is ja. Ah, komen wij niet op bezoek nee. mee, komen we niet van ver? Nee. nee, maar dus is dat een probleem, hè? Maar uh, we moeten net doen alsof, want ze controleren wel. Goede genade hier ook al. Tuur, tuurlijk, tuurlijk. Ik denk dat controlerend genees hiervoor. Ben je er lekker doorgezwijmd in de tram en in de metro? Word je gepakt in een ziekenhuis? Ik ga weg hoor, ik doe het, Heb. het niet. Klaar. He? Hier, oh. ik, ik ja. zie hem niet. Nee, natuurlijk, ik, ik zie hem niet. Hier hebben ze vanmorgen afgevoerd in de ambulance. Ja. Maar misschien hebben ze hem hier wel naartoe gebracht. Ja, maar misschien ook niet. Ja, maar dan kun... ja, Dat kunnen we toch vragen? Ja, ja, ja, ja, zuster, waar ligt huis? Ja, Weet ik veel. Maar wie meneer? Dat is toch ook een probleem ouwe, ik weet het toch ook niet? Nou. We kunnen natuurlijk vragen of er een zaal is waar bestek wordt vermist. Dan ja. weet je zeker dat het daar ja. ligt. Dan da, da, kunnen we toch gewoon even aan zo'n bed gaan zitten. Van wie? Ja. Van wie? Van mijn puntknie. Ja. Eh. Lik maar. Ja. Van, van een van de oude kerel. We zeggen gewoon, naar, gaat zitten en je zegt, ouwe, gaat het weer een beetje? Je ja, zegt die ouwe, zuster, ik ken die mensen niet. Dat, dat is precies de, wat Dan zeggen. Wij, oh god, paps, paps is de mens geworden. Paps is de mens. Het slaat hem door de, voeren we Ze voeren hem af en dan gaan wij zitten. Punkten. Nee, nee, wacht, wacht, ik heb een beter idee. Hoe gaat het nou, Harry? Goed, hoezo? Ja, ja, ja, hij ziet er beter uit de laatste keer dat we Dat vinden jullie ook niet? Nou, ja, waar heb je het over? Speel maar nou mee. Was... Waar is je ook weer last van, in Je leven? Ik heb nergens last van. Oh, ik begrijp het al. Hey. Harry is de patiënt. Lopen patiënt, ja. wij komen hem vandaag bezoeken. Ja. Van verre, verre. We komen uit Groningen. Wat? Als ze willen weten waar we vandaan komen, komen we uit Groningen. Die ken ik, die ken ik. Die kan helemaal meteen opgenomen worden bij haar gezond, zegt de pavillon 3. Opgenomen worden. Nou vooruit, nou we spelen een je. Pak haar onder de arm. ja, kom maar. Een beetje lopen, zei je goed, hoor. Wat een gewicht dat. Ik word een feestelijk etentje, hoor. Dat heb ik al in de gaten. Hoe lang heb je nou hier al in het ziekenhuis gelegen? Nou, toch zeker. Zo lang al? En wat zei de dokter dan? Is dat hij dan toch die loonsvagelingen ziet er weer, hè? Ja, nou, ik ken dit niet, hoor. Doorlopen. Ja, ja, mijn spelen nou. Ja, jouw toos. nee. Oh, volgens mij is het. Ik daar oh, oh, oh, ja, ja, hij ziet nog wat bleek, hè? Je hebt er nooit gezond uit gezien. Nee, nee, nee, waarschijnlijk een kwijnende ziekte... ...die al van kinsbeen af bezig is op te kruipen. Ja, kwijnende, nee, ja, ja, ergste wonderkracht. <laughs> oh, ja. dat komt waarschijnlijk ook nooit meer goed. Nee, nee, nee, nee. Wat, wat, wat is er, haar? Uh, nou. Ik, ik, ik word niet goed. Nou, Harry. Ik begin eindelijk te begrijpen waarom je ons hebt uitgenodigd om hier te gaan eten. Oh criminelen! Yeah. Een cotelet, piepertjes, dat groenten, goed. een toetje, hmm. een halve liter melk voor vier piekten, man. Ja, lekker. Dat hele end rij om op een koopje te kunnen eten, 16 piek. Dat denk je tegenwoordig niet eens een balgak uit de buurt. Een prima restaurant. Ja, <laughs> wat wil je nog meer? Een pils. Hij wil weer een pils. Ik word altijd boeren van Ja, nou, Maar dan? ze verkopen je natuurlijk geen alcohol. Waarom, niet? Ja. Moet je maar Ja, waarom? Alcohol is goed voor je hart. Zullen je toch ook wel hartpatiënten liggen? Het is hier anders afgeladen. Zou dat nou allemaal bezoek van verwezen? wezen? Nou, volgens mij zit hier de hele Bijlmermeer mee te schansen. Ziet u hier zwart? Van de Mezen? Ja, eh, kunst, persoon, prijs. Daar kun je thuis niet voor maken. En dan de kwaliteit... Heerlijk gewoon. Ja. Ik hoop niet dat ze hier ook nog controleren, hoor. Ik weet niet wat ik moet zeggen ze is zo'n man op me af Dan ja, zeg je toch dat je ziek bent. Ja, maar ben ik ben helemaal niet ziek. Nou, wacht maar tot je gegeten is. Nou, daar kan je ziek van worden van eten. Huh? Daar word je niet goed van. Ik heb een keer zo erg moeten braken. Nou, dat doe maar naar plezier. He? Ik ben aan het eten. En gewoon van een kroketje Een bleek. Slap kalliskroketje, nou, dat kan toch geen kwaad, dat kan toch niet baat, hè? Volgens mij was het een olie van. Hou op, Ah, dan. doe nou. Nee, ik meen dat, ik zweer het je, dan ga je toch een verhaaltjes vertellen, dinges. Maar die kleine, vriese, graaise stukjes slurf, ah. zeg je, zag je, zo zitten tussen die... Vissen, alpa ja, oh, wow. en mosselen. Mosselen, word je ook zo doodziek van? Ik word doodziek van jullie. Ja, dat gaat mij ook een beetje te ver, hoor. Zo'n grote rode kop van mosselen. Ja. Pompen ze gelijk je maagleven. Ja, dat is vergiftiging. Dat is vergiftiging. Het wordt helemaal uit je bloed gehaald worden. Je ja. moet helemaal zuiveren. Kijk, gelukkig leg je het ziekenhuis. Als je het maar haalt, ziekenhuis, hebt, Maar nou zitten wij hier toevallig in een ziekenhuis. Dat komt goed uit. Ja. Ik bedoel, je kan het doodweken. Nee, nee, en de zalen zijn hier verdacht goed bezet. En Michel die, die. die krampen doe je daarbij. Oh, dat krijg je ook van te hè? Wat is daar, Harry? Lucia, je carbonaatje niet meer. Hè? Misselijk, ik word misselijk van jullie. Het is toch te erg. Neem je dat gaterse maar een keertje mee uit eten. Eh, voor 1600 met z'n allen. Je eerst als een patiënt het halve ziekenhuis... ...de gesleept en daarna wat smerige verhaal op je oren geslagen. Ik heb geen trek meer, hoor je. Geef mij jouw carbonaatje. Blijf op. Ik heb geen trek meer in jullie. Ik ga nooit meer met jullie uit. Ik wil jullie niet meer zien. Ik ga wel ergens anders zitten bij beschaafde mensen. Nee, nee. <laughs> nee, nee. Daarmee. Harry, Harry, pas op die krukken van die mevrouw achter je. Mij zien jullie voorlopig niet meer terug. Pas op, Harry, pas op. Laat jullie kaart kwikken. Die krukken. Harry, jongen, gaat het heen. Harry. Oh, mijn boom. Zuster! Zuster! Er is hier iemand die goed geworden! Hier moet het zijn. Ja, ja, wacht. Weet, weet je dat dan zijn? Eh, Kamer 277 de witte, zei die zuster. Nog een mazzel dat die gisteren meteen opgenomen kon worden. Ja, jou. nou, ja, wie breekt nou zijn enkel over een paar klukken, Ja, nee. oh, Harry, hè? Ja. Kom, jongens. Zo, Harry, ouwe hey. neem maar huis. Leg jij hier ook? En ik lag hier ja. lekker rustig tot ze gisteren die opgewonden krentenbol hier binnenrijden. Ja. Hij is de schuld van alles. En ik vermoord hem. Ik zweer je, ik vermoord hem. Ja. Hoe is het met je enkel? Gips. Hoe is dat met je been? Gips. En dat zal nog wel een paar weken duren ook. Niks zijn, jongen. Slecht voor de handel. Er valt hier niks te verkopen. Ah, zeg, misschien kan je Harry nog iets aansmeren in plaats van zijn boot. Ja. Een pistool. Verkoop me maar een pistool, want ah, jij bent ja. nog niet van mij af. Toen Zo gaat het naar de hele dag, hoor. Ja, ja maar ik, ik vind het wel gezellig zo. Jullie hebben tenminste ja. aanspraak hebben ja. aan gehad. heb al één moordpoging ondernomen. Nee. nee. Ja, gisteren, toen hij binnengerijden werd. Ja. Een charge met het infuus. Ik zat onder het bloed. Ach, had hij je geraakt? Nee, maar die fles ging er nog aan. Ach. Je moet rustig blijven, Harry, of een andere kamer. Nee, nee, nee, nee, ik blijf hier. Ik ben meer op als hij met zijn been. En daarna kan hij nog drie maanden blijven liggen. Nou, we zijn eh. gekomen om je op te vrolijken, maar dat hoeft blijkbaar niet. Jawel, jawel, jawel, want ik vind het fijn dat jullie meteen gekomen zijn. Eerlijk, het, het is toch een hele reis, hè? Eh? Ja, we komen elke dag. Ja. Meen je dat nou? Ja, reken maar. Ja. Ah, dat doet me goed. Eh? Zo, en nou moeten we gaan. Twee, ga je mee? Nee, jullie zijn er net. Ja, maar kijk, het loopt een beetje tegen zitten. We hebben je bezocht. Ja, we komen maar van verre. Helemaal uit Groningen. Kortom, we gaan een hapje eten. Je schijnt hier heel goed te kunnen eten, en niet u? Hij weet het van een hele goede kennis. Harry, tot morgen. Ja, ja. ja ik, uh, hoor. En als bedankt, je alleen voor het vreten ja. komt, dan blijf je maar weggooien. Ik denk dat ik een biefstukje neem. Dan hoef ik jullie niet meer te zien. Hamburgertjes hamburger is ook erg lekker. Ja. Laat blazen maar op, blijf maar bij! Rotbezoek. U hebt geluisterd naar De Brekers, of de dagelijkse beslommeringen van een wonderlijke familie. De Rotverdeling, Peek Piet Reumer. Trees, zijn vrouw, Tonnie Huureman. Harry, Sakko van der Made, Huip, Ben Hulsman. En Fokke, Johnny Kerkamp, senior. Technische realisatie, Ben den Hartog. Regie, Hero Muller.